Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De Italiaanse regering heeft een pakket maatregelen goedgekeurd... om de economie te stimuleren. Het land investeert 3 miljard euro in zijn infrastructuur. Dat moet leiden tot 30.000 extra banen. Ook gaat de Italiaanse overheid goedkope leningen verstrekken... aan het bedrijfsleven. De plannen zijn onderdeel van een breder hervormingspakket... waarvan delen al eerder zijn aangenomen. Italië zit inmiddels twee jaar in een recessie. Bijna 14 procent van de huishoudens leeft in armoede... Maakt het Italiaanse bureau voor de statistiek vorige maand bekend. Het is nog steeds onrustig in Istanbul. In de buurt van het Taksimplein en Gezi Park gebruikt de oproeppolitie... net als gisteravond en vannacht traangas om groepen betogers uiteen te jagen. Ook uit andere wijken van de Turkse stad komen berichten over gevechten... tussen de demonstranten en de politie. Het Taksimplein en Gezi Park zijn gisteravond schoongeveegd... en hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Ook in de hoofdstad Ankara is de politie vanochtend weer slaags geraakt met de demonstranten. De nieuwe Iraanse president Hassan Rouhani noemt zijn verkiezingszegen een overwinning van gematigden op hardliners. De 64-jarige Rouhani won verrassend al in de eerste stemronde de Iraanse presidentsverkiezingen. Rouhani zei tijdens zijn campagne dat hij een gematigder koers zal varen dan zijn voorganger Ahmadinejad. Hij is voor een opener dialoog in binnen- en buitenland. De nieuwe president is weliswaar een gematigd politicus... maar ook hij aanvaardt het gezag van de conservatieve geestelijke. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft Paus Franciscus... meer dan duizend Harley-Davidson motoren gezegend. Dat gebeurt ter gelegenheid van de 110e verjaardag... van het beroemde Amerikaanse motormerk. In verband met de viering in Europa... zijn veel Harley-rijders naar de Italiaanse hoofdstad gekomen... Tijdens de viering reden de motoren in parade door de binnenstad. Het weer. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft grotendeels droog en het wordt 17 tot 21 graden. Vanaf morgen steeds warmer, met op dinsdag en vooral woensdag tropische temperaturen. Het kan dan plaatselijk 35 graden worden. Maar er is ook kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS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 Met een prachtige start voor Gorgo Lorenzo. Die Dani Pedroza iets opzij drukte. De leiding heeft genomen voor Mark Marquez. Kel Kreslo op de vierde plaats. En net onderuit gegaan Alvaro Bautista. En het is de eerste dag van het internationale gasttennistoernooi in Rosmalen. Met Robin Haasen nu op de baan. Maxella Mesker. Ja, de eerste set verloor uh, Hazen van uh, de Argentijn uh, Leonardo Maier met 6-4. Daarna zette hij uh, de zaken snel recht. 6-1 voor Hazen. Hij heeft zojuist gebroken in de derde game van de derde set. Leidt met 2-1. En later vanmiddag is er ook hockey om de World League. De Nederlandse vrouwen spelen tegen Chili. We zijn in Arnhem bij de MBX World Cup. We volgen ook het NK toernooi in Rotterdam... met vandaag Epke Zonderland in actie. We zijn bij de Cross de Grand Prix in Varseveld. En later in de middag ook bij de Ronde van Zwitserland. Een mooie klimtijdrit. Het is daar de laatste etappe.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 Op de gang, lange tanden, wat verhuren, wat verhuren, weinig zon, weinig zon. Alsnas, voor alsnas, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zon. een dikke hit voor de dijk en ik kan het niet alleen. we weer terug naar de MotoGP in Catalonië. De bekende namen waren goed weg daar. Hans van ja, ze zitten nog steeds vlak bij elkaar. We hebben de kopgroep van vijf man. Lorenzo, Pedroza, Marquez, Crutchlow en Rossi. Dat zijn de vijf die vooruitrijden op dit circuit... dat even buiten Barcelona is gelegen... waar het meer dan 31 graden is. Terwijl Marquez nu heel ruim de bocht aansnijdt. Dat geeft in ieder geval Crutchlow de gelegenheid. De Engelsman om wat dichterbij te komen... en de aansluiting daar niet te verliezen in die kopgroep. Meer dan 90.000 toeschouwers. En die zagen in de eerste ronde Alvaro-Bautista al onderuit schuiven en die nam bijna Valentino Rossi mee en ja dat is natuurlijk ook wat er 14 dagen geleden in Mugello is gebeurd toen kwamen die twee met elkaar in botsing en schoven ze allebei buiten de baan en nu leek het er een beetje op alsof Bautista dat moment nu een herhaling daarvan wou verhinderen vlak bij elkaar dus die eerste vijf op de zesde plaats bradel dan Heden dan de Dovizioso Iannone en Bradley Smith dat is de top 10 in deze Grand Prix waar het gaat om banden het is het zwaarste circuit uit de hele serie van 18, waar het gaat om bandenslijtage. En wie het beste met de banden kan omspringen, dat wordt de winnaar van deze wedstrijd. We hebben nog 21 ronden te rijden op het circuit van Catalonia. Het tennis op gras dan weer in Roosmalen, met Robin Haasen dus nu in actie. Wat kun je ons vertellen over de andere Nederlanders vandaag, Marcella? Nou ja, de eerste wedstrijd dat, uh, was de wedstrijd van Kiki Bertens. En die had een totale off-day tegen de Spaanse Medina Garrigues. Ze verloor met 6-1, 6-2. En ja, ze zei, ik heb zo lekker getraind uh, deze week. Met Raymond Sluiter onder andere, een goede grasspeler. En uh, ze was zelf ook verrast dat ze totaal geen gevoel had. En ja, het is natuurlijk even wennen, het uh, gras-tennis. De bal stuit heel erg laag. En dan met haar diepe grip is dat misschien lastig om eronder te komen. Dus ja, nu moet ze alle hoop maar vestigen op uh, Wimbledon... waar ze natuurlijk uh, volgende week... Uh, acte pressant zal geven. Dus Bertens ligt er al uit. Kijk nu naar Hazen. Daar gaat het goed mee. Leidt dus een breek in de derde set tegen de Argentijn Leonardo Maier. Het staat 3-2 voor Hazen en die gaat dadelijk zelf serveren. Maar waar we natuurlijk naar uitkijken... is die volgende wedstrijd op het centenkort. Want ja, daar is de rentrée van uh, Mikaela Krajicek uh, gepland. Zij speelt tegen de Spaanse Soler Espinosa. Nou, niet zo'n bekende speelster nummer 73 van de wereld. Dus wellicht een mooi moment voor Krajicek om weer eens een overwinning op het hoogste WTA niveau te boeken want ja gezondheidsproblemen eh, knieoperatie ongeveer een jaar geleden afgezakt op de wereldranglijst. Ze staat 817, ja, let wel. Ze heeft nog een aantal beschermde rankingsplaatsen, Dus ze kan zeg maar in acht toernooien nog op het hoogste niveau meedoen. Hier kreeg ze dankbaar een wildcard van de organisatie. Dus hoeft ze niet aan die protected ranking te komen. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze hier... zeven jaar na haar eerste titel, want dat won ze hier... toen ze 17 jaar was, won ze dit toernooi. Heel verrassend. Ja, als ze hier toch een goed resultaat neer kan zetten... en weer eindelijk die weg omhoog... Zou kunnen vinden. Nou, dan is het nog niet afgelopen. Dan hebben we ook nog Houta Galoen die in actie komt. Ook met een wildcard het toernooi ingekomen. Lastige loting tegen de Duitser Daniel Brans. Dat was de man die van Nadal nog een set won op het centenkort van Roland Garros. Nummer 57 van de wereld. Man met een uh, beestachtig goede service. Dus dat wordt een uh, aardig karwei voor Jesse Houta Galoen. En uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan het zien. Dus vier van de zeven Nederlanders die komen vandaag in actie hier op het uh, Autotron in Rosmalen. We gaan we weer naar Rotterdam. Het Ahoy daar, het NK Turne vindt daar plaats. En Edwin, ja, is er maar één hoofdprogramma, één hoofdpersoon... en de rest is bijzaak? Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Epke Zonderland natuurlijk. Hè. Zijn eerste wedstrijd sinds tien maanden, sinds de Olympische finale. moeten we ook niet heel erg veel van verwachten hoor. Want hij is nog niet in de absolute topvorm die hij natuurlijk destijds had. Hij heeft rustig aangedaan, vooral veel gestudeerd en gecashed. Groot gelijk heeft hij natuurlijk met zijn Olympische titel op zak. Dus dit is een eerste momentje dat hij zich weer laat zien in een turnwedstrijd. En het is een aanloop naar het WK in Antwerpen in het najaar. Hij komt op twee toestellen in actie later vanmiddag. Op Brug en op Rekstok natuurlijk zijn toestellen. Dus daar zullen de ogen met name op gericht zijn. En wat verder opvalt met het NK is dat het toch vooral het festival der afwezigen is. Juri van Gelder is er niet bij met een elleboogblessure. Jeffrey Wammes niet fit en dus niet in actie. Anthony van Asje was al geblesseerd. Kortom, een hoop afwezigen in dat opzicht. Uh, dat betekent niet dat daar helemaal niks te zien is hier. We hebben bijvoorbeeld zojuist de sprongfinale bij de dames gehad met de Noël van Klaveren. Zilveren Noël van het EK in Moskou. Maar ze redden het in deze finale niet. Wyoming Macella was beter. Noël van Klaveren maakte foutje. Maakte gisteren ook al niet zo'n hele beste indruk in de meerkampfinale. Dus wat dat betreft is dit niet echt haar toernooi. Maar goed, Wyoming Marcela, dus de Nederlands kampioenen op sprong... zoals Casimir Schmid, de titel pakte op vloer. Casimir Schmid, 17 jaar, eerste jaar als senior. Gisteren werd hij Meerkamp-kampioen. En nu heeft hij dus de titel op vloer te pakken. Dus dat zijn dan al wat namen die we voorbij zien komen. Maar inderdaad, de blikken zullen vooral gericht zijn op die ene man... die ja, het turnen naar een hoger plan heeft gebracht. Hè? Letterlijk, figuurlijk, Epke Zonderland. Later vanmiddag in actie. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. een fik en blurred lines. Het is voorbij. Het EK in Israël voor Jong Oranje is voorbij. De ploeg verloor gisteravond in de halve finale met 1-0 van Italië. En dus speelt Jong Italië dinsdag in de finale tegen Jong Spanje. Bondscoast Corpot van Jong Oranje reageerde na afloop teleurgesteld. Hij vond dat er meer in had gezeten. Het was één ploeg die voetbalde en die, die, wilde, die wilde winnen. Alleen we waren niet helemaal scherp voor de goal. Het enige, hè, we schieten nog wel op de lat. We moeten een strafschop krijgen. We hebben een paar kleine kansjes gehad. Maar dat is te weinig. Als je zo domineert de hele wedstrijd, dan moet je daar meer uithalen. Ja, tweede helft. Ja, vind je helemaal niet dat je zelf iets te verder te verwijten valt? Ik vind dat ons team bijna niks. Je kan, bijna, je kan geen perfect game spelen. Maar ik vind dat wij bij Vlaar heel goed gespeeld hebben. Eerst vond ik het fantastisch hoe we voetbalden, hoe we onder hun druk uitspeelden. Want ze gingen op een gegeven moment niet eens meer druk, want ze werden gek gespeeld. En dan gaan ze toch weer over op dat oude ouderwetse nationaal voetbal. Dus echt alles terug. Ja, en dan, dan weet je dat ze ook uh, luizig uh, kunnen ja. spelen en dan, dan, daar bieden ze ook door. Kunnen we er wat van leren? Zijn Italianen slimmer, Cor? Ja, is dit slimmer? Uh, luiziger, zoals jij het noemt. Ik noem het luiziger. Het uh, is ook een kwaliteit, hoor. Die goal. Ja, natuurlijk is er En wij hadden die kwaliteit in dat opzicht niet. We hadden wel die kwaliteit in het veldspeel, in het voetbal. En, maar het resultaat telt, daar ben ik helemaal met je eens. En het is natuurlijk doodzonde dat deze ploeg niet in de finale speelt. Want nee. ik denk dat wij nog een kans hadden gemaakt tegen Spanje. Ik denk dat zij geen enkele kans hebben tegen Spanje. Nog twee dingen. Conclusie even, als dat kan even, zo laat op de avond van dit toernooi en van deze generatie voetballers. Hoe zie jij dat? Ik zie dat heel positief uh, tegemoet. Ik denk dat deze spelers uh, heel bewust bezig zijn met hun uh, carrière. Uh, ik heb ook heel deze drie weken, drieënhalve week, niks gehoord over transfers. En dat vind ik al een compliment waard. Ik heb geen zaakwaarnemers gezien in het hotel. Uh, alles is uh, gefocust geweest op, op dit toernooi en dat, uh, dat is echt een compliment, ik heb ze ook echt een compliment gegeven, zei, we kunnen jullie niks verwijten, we hebben, met allen, hebben we er met z'n allen alles aan gedaan. en uh, natuurlijk, ik ben verantwoordelijk, dus ik heb gefaald omdat we niet de finale of het uh, kampioenschap hebben gehaald, uh, dat neem ik uh, op, ik vind het vervelend, maar dat hoort er ook bij, dat, uh, we kunnen niet altijd uh, in voorop lopen in de Polonaise hè? en uh, je moet ook uh, ja ook kritisch zijn en zo. We hebben dingen gedaan die elf veranderd. Nou, daar sta ik nog steeds achter en ik denk ook dat het duidelijk te zien was. Deze ploeg heeft gewoon heel fris gespeeld. Ja, Je bent wel af en toe tegenstrijdig inderdaad geweest. Ja, dat mag. Die ja, ik heb wel eens wat maar goed, Je kan de overleg kan je wel eens van mening veranderen. En dat vind ik ook niet zo erg, maar ik heb geen leugens verteld. Nou, dat, uh, ik, ik probeer wel altijd de waarheid te, te, te vertellen. Alleen soms hoef ik niet alles te vertellen. Want uh, journalisten willen graag alles weten, dat is hun beroep. En, uh, maar ik wil niet alles prijs. Nee, ik wil nog één ding weten, de laatste, laatste zaak van dit toernooi. Louis van heb je daarmee gezeten? Heb je daar trouwens vandaag nog overleg mee gehad? Nou, we hebben even een kopje koffie gedronken, op mijn verzoek. En maar hij, dat heb ik net al in de persconferentie gezegd. Hij heeft zich op geen enkele manier heeft hij zich ooit bemoeid met mijn elftal. Okay. En ik moet eerlijk zeggen, dat is een compliment waard. Want al dat gezeur in de kranten, daar wil ik natuurlijk... missen van, hij ook. Dat gaat er nog op lijken dat er een wicht wordt gedreven... ...tussen Louis en tussen mij. En we zijn nog heel lang goed bevriend met elkaar. En ik moet zeggen, mijn complimenten... ...dat hij zich echt nergens mee bemoeid heeft. Maar waarom zeg je dan eerst van... ...hij komt hier in mijn hotel... ...en dan nodig je hem uit voor de koffie? Dat een beetje dat tegenstrijdige dat in je zit, of? Nee, dat is helemaal niet. Maar ik, ik, ik werd het ook een beetje zat, al dat gezeur. En, uh, dus ik denk, dat, dat moet weg. Maar ik heb hem zelf gevraagd of hij wil komen. Korpot, van Jong Oranje in gesprek met Joep Schreudig. Duits oud-international Heinz Flowe is overleden. De wereldkampioen van 1974 kreeg drie jaar geleden een beroerte... en is daarvan, daarvan nooit echt hersteld. Flowe werd 65 jaar. De middenvelder behoorde tot de Duitse selectie... die in 1974 in eigen land de wereldtitel veroverde. Hij zat ook bij de Duitse selectie in 1976 op het EK in Joegoslavië. Met Duitsland werd hij toen tweede. En Op het WK van 1978 in Argentinië raakte hij geblesseerd... Hij was jarenlang speler van eerste eerste FC Cullen. Met die ploeg werd hij in 1978 kampioen van Duitsland. En in 1968, 77 en 78 won hij met FC Cullen de Duitse beker Heinz Vlohe. Gaan we naar Arnhem. De MX World Cup wordt daar gehouden. Jeroen Koster, wat staat er vandaag allemaal op het programma? Nou ja, vrijwel de hele wereldtop is hier op Papendal. Het is supercross, dat betekent extreme banen. Die startheuvel is 8 meter hoog. De bulten, de heuvels, maar BMXers zegt altijd bulten zijn hoger dan bij normale banen. Er zijn vier van dit soort grote internationale wedstrijden per seizoen. Er zijn er al twee geweest, in Manchester één en één in Argentinië. Dit is dus de derde van het jaar in Papendal. Nou, 4600 mensen op de tribune, een flauw zonnetje, een beetje verraderlijke wind. En de dames zijn bezig aan de kwartfinale, de Mannen aan de achtste finales. En Laura Smulders, ja, van een schuchte meisje uit Horssen... werd ze ineens een bekende sportster in Nederland... door haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Londen. Smulders werd net tweede in haar heat... Het gaat over drie heats. Als je na drie heats bij de eerste vier zit, ga je door naar de half-finales. En eigenlijk gaat het met alle Nederlanders goed. Zowel de Nederlanders uit de nationale selectie, terwijl het applaus klinkt voor Smulders, als de andere Nederlanders. Dit is hun baan. Zij willen wat laten zien. Ik verwacht veel van Smulders straks in de halve en misschien de finale. En ook van Jelle van Gorkum en Raymond van der Biezen. Want die tonen een absolute topvorm zo vroeg op de middag. Een paar pk'tjes meer. dan kom je uit bij de MotoGP. Die wordt vandaag gehouden in Catalonië. Hans van Lozenoord. Ja, en die motoren halen op het rechte stuk een snelheid van iets meer dan 330 km per uur. Pedroza net 336, vol in de zesde versnelling op het lange rechte stuk van één kilometer. Pedroza die langzaam maar zeker de druk begint op te voeren op Lorenzo. Lorenzo die absoluut geen fout mag maken... en rijdt vlak voor zijn landgenoot. Het is echt een bijzonder spannende strijd. Achter Pedroza rijdt Mark Marquez, de man die twee weken geleden... in Italië in Mugello vier keer is gevallen... waarvan één keer met zeer hoge snelheid op het lange rechte stuk. Deze drie... Coureurs, de drie Spanjaarden maken de dienst uit hier. En ja, ze zijn verlost van een, uh, van een hardnekkige tegenstander toch, van Kel Cruslow. Die lag op de vierde plaats toen hij onderuit ging. En uh, daardoor schoof Valentino Rossi een plekje op. Die rijdt nu vierde voor Stefan Bradel. Die profiteerde weer van een crash van Nicky Heden. Met andere woorden, het is oppassen geblazen hier. Met name de voorkant van de motor wil wegschuiven hier. In die lange doorlopende bochten op het circuit van Catalonia. En de bandenslijtage, ja, die neemt toe met een asfalttemperatuur van meer dan 50. Het kleinste foutje wordt hier afgestraft en Lorenzo zal alle zeilen bij moeten zetten om de iets snellere Honda's voor te moeten blijven. Robin haasten dan weer in Rosmalen tegen die Argentijn. We dachten hij loopt er overheen in de derde set, Marcella. Ja, dat leek het wel op. Maar hij moest toch net eventjes in de achtste game een breakpoint wegwerken. Het staat nu Juice. Hij leidt wel met 4-3. Dus die breekvoorsprong die hij maakte in de vierde game, die uh, heeft hij nog uh, behouden. Maar er, uh, nu is het juice. Dus hij heeft toch een iets uh, moeilijke service game. Moet natuurlijk deze service game zien te houden. En dan nog één keer de wedstrijd uitseren. En dan staat hij in de tweede ronde. Vorig jaar verloor hij hier in de eerste ronde van een jongen nou, die stond ergens in de 600. Dat was een hele slechte performance. Dus als die hier wint, verdient hij weer extra punten voor de ranglijst. Wimbledon heeft hij ook geen punten te verliezen. Dus hij heeft in deze periode alleen maar te winnen. Dus laten we hopen dat het hem goed afgaat. Hij heeft toch een, een redelijke periode achter de rug. Hij heeft net een challenger-toernooi gespeeld in Italië. Finale gehaald, wedstrijdjes gewonnen. Uh, daarvoor het gravelseizoen is het allemaal redelijk gegaan. Dus hij heeft een uh, vrij constant seizoen. Dus we kunnen hopen dat het uh, goed afloopt... Uh, Vandaag met Robin Haas hier in de eerste ronde tegen Leonardo Maier. Er spelen trouwens nog twee mannen mee um, die ik nog niet genoemd had. Igor Seisling, natuurlijk die andere Nederlander die een heel goed seizoen heeft. Heeft het slecht getroffen met de reloting. Er speelt tegen als tweede geplaatste Stanislaus Vavrinka. Top 10 speler, man in vorm. Alleen, ja, geen grastennisser. Dus je zou zeggen slechte loting. Maar misschien wel een hele goede loting in de eerste ronde. Want Zeisling speelt uitstekend op gras. Vorig jaar verloor die eh, kwartfinale van David Ferrer, de titelverdediger. Serveert uitstekend, slaat veel aces. Ik geef hem goede kansen morgen tegen... of dinsdag speelt hij tegen Favrinka. Dan hebben we ook nog Timo de Bakker met een wildcard hier. Hij speelt tegen de Italiaan Lorenzi. Aardige loting, dus wie weet zit daar ook nog wel wat in het vat... voor de Nederlandse man mannen. Dus uh, even kijken, is de game voorbij? Nog niet. Het staat wel een voordeel. Nog steeds 4-3. De return gaat uit. En dus, Windhazen, Welse Service Game wordt het 5-3. Is die heel dicht bij een zege hier in de eerste ronde. Summer 1979 en Bad Girls in Catalonië, in Barcelona, de MotoGP. Uh, waar zitten we ergens? Halverwege de koers, Hans? Ja, we zitten al over de helft door Twan nog tien ronden te gaan van de in totaal uh, 25. En ja, de volgorde is, uh, is onveranderd. Nog steeds Lorenzo vlak voor Pedroza en ook vlak voor Marquez. En je ziet eigenlijk te wachten op het moment dat Pedroza een aanval gaat plaatsen. Maar dat doet hij niet. Hij, hij zwabbert wat over het lange rechte stuk van, van links naar rechts. Hij komt steeds in de buurt van Lorenzo die een iets langzamere motor heeft. Dat kun je zien bij het uh, wegtrekken uit de bochten. De acceleratie is gewoon ietsje minder maar het gaat hier voornamelijk om bandenslijtage hoeveel grip houden die coureurs over aan het einde van de wedstrijd de laatste 5 6 ronden ja en die fase die gaan we natuurlijk over een minuut of 10 gaan we die naderen het is bijzonder spannend hier dat zien ook de meer dan 90.000 toeschouwers want ja uh, lorenzo die woont in uh, in barcelona hij komt uit mallorca maar zowel marquez als pedroza dat zijn allebei ras-echte catalanen en uh, bovendien ook nog fans van uh, van barcelona dat zal er uh, niet Niemand verbazen natuurlijk. En uh, Lorenzo, ja, die staat zwaar onder druk. De wereldkampioen. Uh, er wordt geknaagd aan zijn domein. Dat, uh, dat ziet hij, dat weet hij, dat voelt hij. En voor eigen publiek, ja, daar wil hij geen twijfel over laten bestaan. Deze race wil hij winnen. Hij ligt tweede in de tussenstand van het kampioenschap... op 12 punten achterstand van Pedroza. Dat is ook zijn grootste tegenstander in de race... met nog 12, met nog 9 ronden te gaan. Dit is Radio 1. Het is bijna half drie de hoofdpunten met Gert Kluk. De oproeppolitie in Istanbul heeft vannacht en vanochtend chemicaliën ingezet... om betogers bij Taximplein en Gezi Park te verjagen. De gouverneur van de stad heeft dat op een persconferentie toegegeven. De niet nader genoemde chemische stof zat in het water van de waterkanonnen... waarmee de demonstranten werden bes bespoten. Veel betogers kregen een brandend gevoel... maar volgens de gouverneur was de chemische stof onschadelijk. De Italiaanse regering investeert 3 miljard euro in zijn infrastructuur... en dat moet leiden tot 30.000 extra banen. Daarnaast gaat de overheid goedkope leningen verstrekken aan het bedrijfsleven. Italië zit inmiddels twee jaar in een recessie. Bijna 14 van de huishoudens leeft in armoede. En op een bungalowpark in Eijhorst en Overijssel heeft vannacht gewoed. Eén huisje brandde helemaal af, twee andere huisjes raakten beschadigd. De politie heeft sporen gevonden die wijzen op brandstichting. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1... NOS langs de lijn. We gaan weer naar Marcelo Mesker op Roosmalen. Het einde na het voor Robin uh, nou, figuurlijk dan, de wedstrijd. Uh, 30-0 leidt hij op eigen service als het uh, 5-4 staat in de derde set. Uh, Leonardo Maier uit Argentinië heeft nog wat te klagen bij de umpire... over een uh, bal die dan ja, wat te zacht zou zijn. En uh, hij uh, baalt ook omdat die bal in werd gegeven. Dus hij loopt daar wat uh, te klagen, want ja, het moet voor hem gebeuren. Hij moet nu breken. Ja, van 30-0 uh, wordt het nu uh, 40-0 als het goed is, matchpoint voor Robin Hazen. Dus de vraag is, gaat hij het hier uitmaken? Drie matchpoints voor Robin Hazen... voor de tweede ronde van het gasttoernooi in Rosmalen. En dan gaat de eerste service. Die is fout. De tweede service. Die is goed. Service volley. Nou, return onder in het net. Dat was een makkie voor Robin Hazen. Uh, Maaier uh, wierp daar de handdoek letterlijk in de ring. Dat betekent dat Hazen het prima doet. Want uitserveren is toch altijd lastig. Is een hele andere service game dan als je ergens midden in de set speelt. Toch wat spanning. En hij serveert het op uit. Dus dat is sterk. Dat getuigt uh, van kracht. Hij uh, wint hier met 6-4 in de derde set. Best lastig. In de eerste set moest hij uh, even wennen aan het gras. Wat uh, natuurlijk nog heel erg groen is. En dus erg glad. De ballen stuiten nauwelijks. Dus dat is lastig. Uh, dan gaat het uh, om een beetje geluk hebben. Om je voetenwerk te vinden. En uiteindelijk uh, wist hij dat in de vierde game van de tweede set te vinden. Toen brak hij Maier voor het eerst ter 3-1. Liep uit naar 6-1. En de derde set was één breken voldoende voor de partijwinst. Beter dus alweer dan vorig jaar. Hij uh, is al verzekerd van 20 ATP punten, 6730 euro. En uh, hij mag zich opmaken. Ja, hij kan de borst wel nat maken voor een optreden met de hardserveerder, de Amerikaan John Isner. Als die tenminste zijn eerste ronde wint tegen de Russen Donskoy. Dat mogen we wel aannemen. Uh, Haase won onlangs uh, in Nice van John Isner. Dat was wel op gravel. Dus dat uh, kan een hele leuke partij worden. Haase dubbelt trouwens ook nog met Igor Sijsling. Detail. Ze spelen tegen het als eerste geplaatste duo, Jean-Julien Royer, met zijn partner Kereschi. Dus ja, Davis Cup teamgenoten Royer, Hazen en Seisling en treffen uitgerekend elkaar in de eerste ronde hier. Maar goed, succes dus bij de mannen. Robin Hazen speelde prima. Begon wat slapjes, maar eindigde sterk tegen Leonardo Maier en wint. Carrick, Het is vijf minuten over half drie. We gaan weer naar Catalonië. De MotoGP. Hoe ver zitten we inmiddels, Hans? Ja, nog zes ronden te gaan. En Gorgo uh, Lorenzo heeft een klein gaatje geslagen ten opzichte van de twee achtervolgende Honda-motoren. Het is de blauwe Yamaha van Lorenzo die aan de leiding gaat iets meer dan een seconde voorsprong op Pedrosa en die wordt nu lastig gevallen, behoorlijk lastig gevallen door zijn teamgenoot de jonge Marc Marquez. De motor 2 wereldkampioen van vorig jaar, de man die zo'n revolutie heeft veroorzaakt dit jaar in het wereldkampioenschap MotoGP door zijn heldhaftige, maar vaak ook wat overmoedige optreden. En de vraag is natuurlijk wat gaat er in die laatste paar ronden gebeuren? Gaat Marquez de aanval openen op Pedrosa? Dat zou voor Honda niet al te gunstig zijn want Pedrosa heeft de leiding in het kampioenschap en het zal hem dus kostbare punten kosten en dan kan Lorenzo weer wat verder inlopen. Het verschil blijft de laatste keer toen ze over startfinish kwamen nog steeds iets meer dan één seconde en met Pedrosa op de tweede plaats Marquez vlak achter en Lorenzo die nog steeds vrijbaan heeft maar nog niet aan de finish is. Vierde Valentino Rossi, vijfde Stefan Bradel en zesde de eerste Ducati in handen van Andrea Dovizioso. De MBX is neergestreken, de wereldtop in Arnhem. En we hebben er zoveel vertrouwen in, gezien het zo goed ging om te spelen. Jeroen Koster. Ja, het gaat hier ook goed, hoor. Ja, dit is natuurlijk een thuisbaan voor de Nederlanders. Ze trainen hier heel veel en dat is onmiskenbaar een voordeel. Natuurlijk heb je de wind, je hebt het weer, maar dat is fantastisch. De wind is wel wat verraderlijk. Het gaat goed met de Nederlanders. De vrouwen, absoluut de wereldtop. Zowel Merle van Bentum als Laura Smulders, die gaan de halffinale finale halen. Maar bij de mannen, fantastisch, Joris Harmsen... Uh, Twan van der Wetering, Jelle van Gorkum, van Gent, van de Burg, enzovoort, enzovoort. Bijna alle mannen doen het geweldig in die achtste finale. En we gaan dus heel veel Nederlanders straks zien in de kwartfinales bij de mannen. En in de halve finales bij de vrouwen. Vrijwel de hele wereldtop is hier aanwezig. Behalve, en dat is zo jammer, wel de Olympisch kampioen Mariano Pagon bij de vrouwen. Maar niet de Olympisch kampioen bij de mannen. Dat is jammer, maar die heeft een uh, sabbatical. Maris Strombergs is dat, uit Letland. Maar die woont gewoon in Californië. Die heeft een sabbatical op grote baan. Die was namelijk ook al olympisch kampioen in Peking. En die bedacht, ja, twee keer olympisch goud, het hoogst haalbaar. Wat moet ik eigenlijk nog in deze sport? Dus die denkt daar dit seizoen een beetje over na. Maar voorlopig gaat het heel goed met de Nederlandse BMXers op Apendal. Gaan wij weer naar Rotterdam, het turnen, het NK. Ja, ook als je een blessure hebt, je kunt gewoon Nederlands kampioen worden, Edwin. Het is een ongelofelijk verhaal, inderdaad. Uh, Bart Durlo raakte voor het EK geblesseerd aan uh, zijn knie, gebeurde tijdens een World Cup in, uh, in Kotboes, en uh, ja, leek toch wel een tijd uit de roulatie te zijn, maar uh, wie schetste onze verbazing dat hij toch gewoon meedeed aan dat uh, NK, daar waar de meeste turners met zijn kwetsuur ervoor gekozen zouden hebben om dat NK lekker te laten schieten. Nee, hij wilde er graag bij zijn, hij wilde zich laten zien, hij wilde zich toch meten met, uh, met de rest. En uh, dat betaalt zich uit, zagen we zagen nu Actie op het toestel Voltige. Uh, dat is een toestel wat je goed kan doen, ook met een knieblessure, want je hoeft niet een enorme afsprong van grote hoogte te maken. En uh, dat bleek. Hij uh, was ijzersterk. Eindigde als eerste met een voorsprong van maar liefst 18e van het punt. Dat is heel veel op uh, de nummer 2. En uh, ja hij zei ook zelf gisteren al na uh, de Meerkamp, waar hij een aantal toestellen zich uh, liet zien. Uh, dat hij eigenlijk van het nadeel een voordeel heeft gemaakt. Hij heeft de afgelopen maanden hard kunnen trainen aan kracht. En uh, ja, eigenlijk de dingen die niet zozeer betrekking op zijn knie hadden. En dat betaalt zich toch uit op zo'n toestel als Voltige. Zo dadelijk gaan we ook een actie zien op de ringen. Daar moet hij natuurlijk wel een afsprong doen. Maar ja, hij heeft al aangegeven, daar doet hij dan geen afsprong. Want dat is te belastend voor de knie. Maar hij hoopte toch dat hij met uh, een oefening zonder afsprong een uh, medaille zou kunnen halen. Dat zou wel veelzeggend zijn op dit uh, NK. Want uh, ja, kwalitatief houdt het niet echt over met al die afwezigen. Dat dat betekent dus dat dat het vrij makkelijk is om, uh, om te scoren. En Bart Deurlo, die, die lijkt het wel een mooie stunt om in ieder geval... de dus zonder die afsprongen medaille op de ringen te pakken. Gaat hij later doen. We zagen overigens ook, want het is echt een uh, samengaan... van uh, verschillende turndisciplines hier in Ahoy. Uh, op de trampoline Rea Lenders in actie. Uh, natuurlijk veelvuldig kampioenen op, uh, op de trampoline. Uh, elf titels al op zak. Ging voor haar twaalfde nationale titel. Maar na een aantal sprongen belanden ze al buiten de trampoline. Dat was dus meteen einde oefening. Letterlijk en figuurlijk. Maar goed, uh, daar zal Rea Lenders niet malen want die die heeft al zoveel meegemaakt in haar carrière... dat uh, ja, deze teleurstelling, die kan ze wel verwerken. Maar goed, het wachten is dus op uh, Bardurlo op de Ringen... en later vanmiddag Epke Zonderland op Brug en Rek. Sport en muziek op Radio 1. NOS Langs de Lijn. Engelse Gabriel Applin en Panic Noord. Op weg naar de finish in de MotoGP van Catalonië. Hans noord. Ja, het is werkelijk ongelooflijk spannend. Want de vraag is niet, gaat Marquez Pedrosa aanvallen? Nee, wanneer gaat hij voor de tweede keer doen? Want precies een ronde gereden, probeerde hij zijn motor er al naast te zetten... bij zijn eigen teamgenoot. En ging toen bijna onderuit en kon net de machine in bedwang houden. Dat lukte hem overigens 14 dagen geleden in Mugello in Italië niet, hoor. Want toen ging hij onderuit en verloor daardoor een uh, zekere tweede plaats... zo leek het, in de laatste ronde. Van de Grote Prijs van Italië. Maar nu, nu rijden ze voor eigen publiek Pedroza en Marques. knokken om de tweede plek. Marques komt weer terug. Hij komt weer naar het achterwiel van Pedroza. Lorenzo is buiten bereik. Die gaat hier gewoon winnen als er geen gekke dingen gebeuren in de laatste ronde. We zitten in die laatste ronde. Uh, Pedroza nog steeds tweede. Marques vlak achter. De beentjes komen naar buiten bij het aanremmen voor de langzame, voor de trage bocht naar links. Met de versleten banden, met de lege tank. Het is zo ongelooflijk spannend hier. Nog steeds Marques, die 20-jarige jonge hond in het achterwiel. Achterwiel van Pedroza, de verdette toch van deze klasse. Nog nooit wereldkampioen, maar dat wil hij dit jaar worden. Hij gaat naar de leiding in het kampioenschap. Pedroza, nu gaan ze de laatste sectie in. Het laatste deel van het circuit. Pedroza voor Marques. Marquez probeert die bocht iets anders aan te snijden en daar met wat meer drive uit te komen. Het is Lorenzo die nu als winnaar over de streep gaat. Marques komt naast Pedroza, maar hij redt het net niet. Gorgo Lorenzo wint de grote prijs van Catalonië voor Pedroza, voor Marques. En Valentino Rossi die moet zometeen binnenkomen. Die komt binnen op de vierde plaats. Dan is het Stefan Bradel nu over de finish in vijfde positie. Dat zijn de eerste vijf in de Grand Prix van Catalonië. Pedroza behoudt de leiding in het kampioenschap, maar wat zijn ze blij bij Yamaha. Wilco Zelenberg, de manager daar van Lorenzo, met een grote grijns op zijn gezicht daar bij de pitmuur. Geweldig, een groot succes. Hij is de eerste die dit jaar drie Grand Prix wint de wereldkampioen Lorenzo. Hij kan de punten heel goed gebruiken. Maar komt niet aan de leiding, nog niet, misschien over 13 dagen. De grote prijs van Nederland, de titi van Assen. Daar is het wachten op, dan wordt deze bloedstollende strijd tussen de drie Spanjaarden ongetwijfeld voortgezet. We turnen dan weer in Rotterdam op de NK, daar, de meerkamp. Daar ontbreken nogal wat namen, wat grote namen bij de mannen. Anthony van Asche bijvoorbeeld herstelt van een zware blessure... en kan helemaal niet meedoen. Jeffrey Wammers richt zich op zijn toestelspecialisme. En Bart Durlo, u hoort het zojuist al, hij deed al mee... maar is nog niet helemaal topfit. Toch stond er gewoon in dit gedevalueerde veld... een nationale titel op het spel. In een ambiance, ahoy, waar alle disciplines van de Turmbond aan bod kwamen. Een reportage hoort hier van Edwin Cornelissen. Wie alles wil zien op Fantastic Gymnastics, zoals het NK Turner wordt genoemd, die komt ogen en tijd met name tekort. Er gebeurt ieder uur van de dag wel iets in Ahoy. En het begint al voor de hal. Daar zijn allemaal stalen constructies opgesteld. En uh, ja, obstakels, jump staat erop. Wat is dit? Uh, Freerunning is uh, eigenlijk de kunst van het bewegen. Uh, het overwinnen van obstakels met niets anders dan uh, het menselijk lichaam op een zo sierlijk en showachtige manier uh, te volbrengen. Ja, dan is het snel naar binnen, want uh, we zitten in hal nummer... Vijf. Vijf. En wat gebeurt hier? Uh, Nederlands kampioenschappen acrogym. Acrogym. En wat is dat? Acrobaten, maar dan in de wedstrijdsport. Dus uh, veel sprongen, salto's, dat soort dingen? Ja, je werkt in teams. Dat is meestal met z'n tweeën of met z'n drieën doe je dat. in verschillende formaatjes, heb je dan trio's, heb je mixperren. Dan komen we in hal zes. Wij kijken nu naar Jazz Dance. Um, het is eigenlijk een mix tussen ballet en uh, hip-hop ja, en moderne. Eigenlijk, oh, oh, eigenlijk alles. Je hebt uh, verschillende soorten jazz, ook Broadway. Okay. En uh, ja, wij doen dus dit soort jazz, zoals je nu ziet. Maar waar de meeste mensen in Ahoy natuurlijk voorkomen, dat is ook waar de grote hal voor is ingericht. Dat is het turnen voor de dames en de heren. Waarbij we bij de heren Bart Durlo zien. Niet in een volledige meerkamp. nee, Hij doet vier toestellen. En ook nog eens met een uh, ja, aangepaste afsprong. Want Bart Durlo had zijn zinnen gezet op het EK in Moskou. Maar uh, vlak daarvoor ging het missen. Ja, toen uh, ging het uh, mis in de kotboes. Uh, Ja, Ik weet eigenlijk nog steeds. Niemand snapt nog steeds hoe dat kan. Ik zelf ook niet. Maar ja, het gebeurt. Uh, ja, ja, jammer. Aan de knie geblesseerd? Ja, ja jammer. En, uh, maar ja. Ik kop niet om niet laag en gewoon gaan weer trainen. Dan denk je met zo'n knieblessure, dan ben je er wel een tijdje uit. Maar het ging sneller dan verwacht. Nou, ik ben nog steeds wel uit natuurlijk. Op vloersprong doe ik nog steeds niet alles. Maar de rest van het toestel natuurlijk kan je dan gewoon hard trainen. Zoals je ziet, heb ik heel erg sterk geworden. Ja, op vertige 15 5 nu natuurlijk. Ja, dat is gewoon de EK-score natuurlijk. Ben je derde, dacht ik. Tweede zelfs. Dus zo kan je eigenlijk met zo'n blessure het ook een beetje ten goede keren. Dat je juist de andere dingen kan versterken, sterker kan worden. Ja, je moet altijd je voordelen uit je nadelen halen, natuurlijk. pech bij een ongeluk, of zo zeg je dat, ongeluk bij pech. En dus kan je nog niet echt landen, dat kan je dus ook niet doen op dit NK, en toch dacht je, ik wil wel in actie komen. Ja, ik vind het gewoon een mooie ambiantie, al die mensen en mooie arena, ook weer een keer op podium. Voor mij is het natuurlijk alweer tijd geleden dat ik een wedstrijd heb geturnd. Ik vind het een leuke sport, en ik doe het graag, dus waarom zou ik niet hier doen, ook kan niet alles. Een vertieging kon ik gewoon volle bak doen. En ja, zoals je ziet, zien heb ik hoog scoren met een punt hoger dan de rest. Dus ja, uh, ik ben super tevreden, toch? Bardurlo dus op de weg terug. Geen meerkamp voor hem, ook niet voor Anthony van Asje, die in Aalhoi rondloopt op krukken. Nog steeds herstellende van een blessure. Dus was de grote vraag, wie gaat de titel pakken? Het woord? De 17-jarige Casimir Schmid. Vorig jaar nog een junior. Europees kampioen werd hij toen op sprong en nu zijn eerste jaar bij de senioren meteen de nationale titel. Ja, dat is zeer bijzonder. Zeker als je vanaf de junioren komt en dan bij, mede bij de senioren, dan verwacht je er eigenlijk zelf niks van. En als je dan een beetje de wedstrijden bekijkt en punten vergelijkt, dat je weet dat je eigenlijk wel een kansje maakt, worden de spanningen natuurlijk nog veel groter. En uh, ja, dan komt het er toch allemaal uit en dat, dat is echt super mooi. Want hoe moeilijk is het om de stap te maken van junior naar senior? Hoe groot is dat verschil? Het is uh, qua, ja, qua die mensen is het niet echt een verschil, want die ken je natuurlijk al. Dus uh, onderlinge contact is bij hetzelfde. Alleen je moet bij de senior tien onderdelen turnen, waardoor het conditioneel gewoon een stukje zwaarder is. Maar daar ben je als het goed is met junior ook al een beetje mee bezig. Dan nou, zullen mensen misschien zeggen, ja, we missen Jeffrey Wam hier als meerkamper, Bart Durlo is geblesseerd geweest, Anthony van Asje ontbreekt. Dus is het een beetje bij gebrek aan beter. Dat, dat, dat is ook zeker waar. Maar... Ik sta er wel en uh, er staan ook andere, andere goede meerkampers, waaronder Melvin, Glenn, Boudewijn. En daar win je dan ook van, dat geeft wel een boost. En natuurlijk hou je je achterhoofd wel dat Bart en Anthony er niet zijn, maar je, ja, het geeft wel een boost als je wint. Maar mijn hoofddoel ligt echt uh, bij het WK van eind september, begin oktober. En daarvoor ben ik ook heel veel nieuwe onderdelen aan het trainen geweest. En nu ja, een paar van die onderdelen erin gestopt, maar niet veel voorbereiding gepakt. Dus het is eigenlijk ook wel een verrassing dat dit zo gebeurt. Hey, het WK, dus jouw grote doel, hè? Uh, wat wil je daar? Ja, ten eerste wil ik me echt kwalificeren, natuurlijk. Daar om... nou, beginnen erbij. mee. Ja. Ja, en uh, nou, als ik daar ben, wil ik gewoon een goed, goed mogelijk resultaat neerzetten. En uh, kijken wat er mogelijk is qua allroundfinale halen. Het beste 24. En uh, ik denk als ik zo doorga met de zijgende lijn en nieuwe onderdelen erbij komen. Dat het wel haalbaar is. Maar dan zal ik wel even hard aan moeten trekken. Want anders dan, uh, gaat dat niet werken. Het ging over de meerkamp gisteren. Bart kwam al even langs in het uh, verslag. Um, vandaag zijn het toestelfinales. En je had het net, Edwin Cornelis al even over zijn ringenfinale. Hoe ging het? Ja, die ringenfinale, daar hoopte hij op een medaille. En dat uh, met een oefening zonder afsprong. Dat is toch wel heel bijzonder. En dat is hem ook gelukt. Hij is tweede geworden achter Melvin Orne. En het is heel gek om te zien. Hij uh, ja, staat in zo'n handstand. En hij zit eigenlijk nog midden in zijn oefening lijkt het. En dan laat hij zich ineens uit de ringen vallen. Want uh, ja, hij wil niet uh, zijn knie te zeer belasten. Dus het is een heel abrupt einde van zijn oefening. Maar nog altijd met een score waarmee hij dus tweede wordt op dit Nederlands kampioenschap. In een uh, ringenfinale zonder Jury van Gelder. Want die kijkt toe vanaf uh, de tribunes. En die zal gezien hebben dat er voorlopig nog altijd geen maat staat op de uh, Lord of the Rings. Zo zullen we hem nog altijd maar noemen. Dus, uh, maar goed, voor Bart Durlo is het in ieder geval een uh, mooi vervolg van deze toestelfinales. De titel heeft heeft hij dus te pakken op het paard Voltige? Een tweede plak heeft hij te pakken, zilver op de ringen. En we gaan hem nog op twee toestellen in actie zien vanmiddag. En van Rotterdam pijlsnel naar Arnhem, de MBX World Cup. We zeiden al, het BMX er zit in Nederland in de lift. Alle reden om daar eens even over te praten met de bondscoach, Jeroen Koster. Ja, klopt, en de bondscoach staat naast me. En ik denk, uh, Bas de Bever, goedemiddag. Als je naar links kijkt, zo volle tribunes, moet je een goed trots gevoel geven. Ja, dat geeft inderdaad een trots gevoel. He, op de, als je thuis thuisbaan, thuis evenement en je ziet het publiek massaal opkomen om, om onze jongens en meiden aan te moedigen, dat is goed. Nou, het gaat heel goed met de jongens en meiden. Wonderbaarlijke ontsnapping van Roy van den Berg. Ja, voor de luisteraars die denken Roy van den Berg. Dat was toch een baanrenner? Nou, dat klopt. Het onderdeel teamsprint. Ze haalden de speler niet. En van den Berg pakte zijn oude liefde BMX weer op. Hij viel in uh, de tweede manch, Maar herstelde dat heel knap in de derde. En heeft zich ook gekwalificeerd. De vrouwen zijn nu met de afsluitende manch van hun kwartfinale bezig. Uh, Bas, uh, de verenigingen kunnen het aantal nieuwe leden niet meer aan. Zo populair is de sport, maar jullie zoeken nog wel een hoofdsponsor. Dat is zo'n dubbel gevoel lijkt me, na een fantastische Olympische Spelen. Ja, dat verwoordt je helemaal goed. De verenigingen, tenminste de, grootste, de grotere verenigingen, die kunnen de leden aanvragen niet aan. Maar net wat je zegt, het rare daarvan is wel dat we een sport die, die, die uitermate snel groeit op het moment, dat we nog wel met een hoofdsponsor, dat we die missen, dat we naar nou op zoek zijn, dus bij deze. Maar het is crisis hè? Echt waar. Nou ja, er is altijd wel ergens een laadje liggen met wat centen. Ik bedoel, we zijn niet zo'n hele dure sport. Um, en als je dan hier om je heen kijkt wat je er allemaal voor terugkrijgt. Dat is gewoon fantastisch. Het is een Olympische sport. Uh, derde smulders op de Spelen. De mannen 4 en 5 van de Bies van Gent. Uh, absolute wereldtops zijn jullie. Nou, de uitslagen tot nu toe die liggen er ook niet om. Het gaat fantastisch. Waar moet dat eindigen met de sport? Want beter kan het eigenlijk qua niveau al niet lijkt het. Nou ja, we doen inderdaad al een aantal jaren mee uh, op het hoogste niveau. Hè, sinds de Spelen van Beijing... Uh, doen we eigenlijk van voren mee en staan we constant in de, in de top 5. Uh, nou ja, wat wil je dan? Ja, constant de eerste staan misschien. Ik weet niet. Ik bedoel, als we dit kunnen hand, uh, handhaven is het prima, toch? Maar dat komt niet in het gedrang door de afwezigheid van de hoofdsponsor? Nou ja, goed. Uh, wellicht wel. Kijk, tot nu toe hebben we ons goed kunnen redden in die top 5. Maar willen we nog een extra stap maken, ja, dan zijn er toch financiële middelen nodig. Uh, dus als er iemand zich aan, aan, uh, aanbiedt... Oh, dat was Laura die nog even een tweede plek meepikte. Uh, ja, goed, die, is, die is natuurlijk van harte welkom. Want het is, uh, jij zegt het is niet een al te dure sport qua salarissen, maar het is wel natuurlijk een supercross in Argentinië, een wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland, het is mondiaal. Jullie komen wel eens in Colombia, uh, jullie vliegen de hele wereld over, trainingskamp in Californië. Ja. Want het is een echte mondiale sport. Ja, het is een mondiale sport. Als dus hier, kijk op een WK staan zo'n beetje 40, 45 uh, verschillende naties aan de start. En op een wereldbeker volgens mij gemiddeld ergens tussen de 25 en de 30. En dat concentreert zich niet alleen maar uh, op Europa, maar dat zegt net wat je zegt. Dat is mondiaal, dat is, dat is Europees, dat is Zuid-Amerikaans, Noord-Amerikaans, Australië. Uh, heel de wereld doet, uh, doet, doet dit spelletje mee. Even terug naar vandaag. Ben jij tevreden met minder dan een medaille, zowel bij de man als de vrouw? tevreden, dat vind ik ook een raar woord. Maar natuurlijk zetten we hierin op een medaille, zowel bij de dames als bij de heren. En daar zit er ook in. Ik bedoel, die meiden zijn op zich op orde. Die jongens laten leuke dingen zien, dus een medaille moet er ook zeker in zitten. Nou, over twee uurtjes weten we meer. Dankjewel, Bas de Davey, bondscoach van de B-mixers. Jackie Wilson uit 1968 en I get the sweetest feeling. Zoré Michaela Kraatschek tegen Sylvia Soler in Rosmalen. Verder zijn we bij de BMX World Cup de Ronde van Zwitserland. Het turnen in Rotterdam en straks ook nog hockey Nederland tegen Chili. En de okay. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Die geur die dringt mooi wel mijn lichaam binnen.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 Dit is Radio 1.